Het is tien uur, het is Jeroen aan met het NOS-journaal. In Gaza zijn bij de grens met Israël opnieuw gewonden gevallen. Israëlische militairen zouden zo'n zeventig Palestijnen hebben verwond... toen groepjes demonstranten stenen over het grenshek gooiden. In Gaza waren vandaag duizenden mensen bij de begrafenis van de vijftien mannen... die gisteren door het Israëlische leger werden doodgeschoten. Op de westelijke Jordaan-oever riep president Abbas een dag van nationale rouw uit.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 Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. cdctandzorg.nl En dan is langs de lijn het laatste uur. Om 11 uur dan stoppen we. En dan heeft u kunnen luisteren naar een mooie voorbeschouwing... op de Ronde van Vlaanderen. Die natuurlijk morgen plaatsvindt. We zetten het voetbal in het buitenland nog even op een rijtje. Maar is natuurlijk die, die twee duels. Het is genieten geblazen van het spel van AZ in Den Haag. En die houtkamp. Zeker ook voor Ron Vlaar die weer eindelijk een basisplaats heeft. na lang leed. Wat zal hij genieten van zijn ploeg? En ook van zichzelf. Want ook hij speelt goed. AZ leidt soeverein met 3-0 tegen ADO Den Haag. Maar met respect voor alle andere wedstrijden. De mooiste is toch wel Willem 2 tegen de FC Utrecht in de modder. Maar wat geeft het, Jan Vincent? Een spektakelstuk 3-2 voor Willem 2. Staat het na ruim een uur spelen. Er is een keer gewisseld bij Utrecht. Want zij moeten natuurlijk komen. Klieg een middenvelder eruit. Dissers en extra spits erbij. Risico genomen door Utrecht. Want zij willen natuurlijk zo snel mogelijk de gelijkmaker, de 3-3 maken. Voorlopig 3-2 voor Willem 2. Andy, kan Den Haag überhaupt nog iets? Krijgen ze kansen bijvoorbeeld? Nee hoor, het gaat echt alleen maar om AZ. En elke aanval is mooi van AZ. Nu wordt Ali Reza Jambaks. Want het is echt met grof geweld dat ADO nog in balbezit kan komen. En dan wel positief bedoeld hoor. Maar... Het voetbal is echt uh, geweldig van AZ. In de belangrijke maand die uh, er aan zit te komen, 22 april natuurlijk. De bekerfinale tegen Feyenoord en AZ in deze vorm. Nou, moet het allemaal nog zien, ondanks dat het in de Kuip is. Uh, maar nu deze wedstrijd 3-0 dus voor AZ. Weghorst, Idrissi en Jaan allemaal prachtige doelpunten. En nu uh, gaat er wel richting Weghorst, maar wordt weggekopt uit de verdediging door Nick Kuipers. Die, uh, ja, hoe gek het ook klinkt, voor sommige mensen... Beugelsdijk niet kan doen vergeten. Want Beugelsdijk is dan iemand die uh, uh, bijvoorbeeld erin klapt als uh, bij, bij uh, AZ Weghorst de bal zou hebben gehad. Maar Beugelsdijk is uh, geblesseerd en kan dus niet spelen. En Kuipers heeft het lastig daarvoor in. Nu een vrije trap voor Ado. Het zou leuk zijn als Ado nog iets terug kan doen. Want Ado krijgt een vrije trap een meter of tien over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. En de rechtsbenige Nasser Elkayati met een uh, goede trap in de voeten kan uh, de bal voor het doel gaan brengen. ...waar wat aardige koppers staan, zoals Canon. Maar die wordt een beetje overgeslagen. Wordt de bal wel doorgekomt, maar weggewerkt uit de verdediging van AZ. En kan er gecounterd worden? Nee. Want het is Immers, die ik heel weinig heb zien doen, balverpraten Praten... ...die de bal nu wel goed geeft aan de linkerkant om El Kayatti. El Kayatti in het stafschopgebied, maar dan is het meteen weer goed werk achterin van AZ. En uh, Kayati schiet de bal zelfs zelf over de achterlijn. En dus mag de keeper Bizot, die weinig te doen heeft gehad in deze wedstrijd tot nu toe... Eén grote kans voor Aden, heb ik gezien, voor Johnson, maar voor de rest is het allemaal wat matigjes in aanvallend opzicht van ADO. En AZ is heer en meester. leidt dan ook volkomen verdiend met 3-0 tegen ADO. Oké, okay, Jan Vincent, we gaan speculeren. Wat zeg jij na 90 minuten? Uh, oh, oh, oh, speculeren. Lastig hoor. Ik denk dat, uh, ik denk dat Willem 2 gaat winnen met 4-2. Ik zeg 4-3. Één... 4-3. Nou, er komt er hier gewoon een aanval van Willem 2. Met Elhan Kouri aan de linkerkant. Gaat het strafschopgebied in. Daar staat iemand helemaal vrij. Dat is bij de tweede paal Ben Rienstram. Maar die krijgt die bal niet. Hij legt de bal terug. Want hij denkt Frans Sol staat er beter voor. Maar dat was niet het geval. En dan kan Utrecht weer komen met uh, Labiat. Die uh, schiet de bal in de richting van Kerk. Die is snel. Die uh, haalt die bal ondanks dat Latsman er nog even tussen zit. Oh, er maakt een overtreding. Kerk. Dus mag het allemaal niet doorgaan. Krijgen we een vrije trap voor Willem II. Het wordt echt een waterballet hoor op het veld. Echt rondom de cornervlag staat een plas. Nou, als die bal daar komt. dan kan gewoon niet meer gevoetbald worden. Maar ja, scheidsrechter de kamphuis laat toch gewoon doorgaan. Het zijn lood en loodzware omstandigheden. Ja, en zie daar als Utrecht dan maar eens uh, onderuit te komen. En uh, als je met 3-2 achter staat. Ja, dan moet je wat. Maar uh, uh, Willem II, die kan natuurlijk dan komen met lange ballen. En uh, gokken op die ballen richting Frans Sol. De topscorer van de Eredivisie. Ja, het is echt speculeren. Het is echt afwachten of er in die laatste 25 minuten nog wat gebeurt. Bij die 3-2 voorsprong voor Willem II. De uittrap komt nu van Wellen Die gaat richting Sol. Maar die verliest het wel van Leeuwin. De bal wordt dan op het middenveld wel opgevangen door Willem II. Tsimikas gaat ermee vandoor. Die geeft de bal aan Elhan Koer. bal blijft hangen in de modder. Maar Elhan Kour, heeft hem alsnog. Geeft hem dan mee al Tsimikas. Maar uh, die wordt van de bal gelopen door Strieder. Utrecht uh, neemt heel kort over. Want op het middenveld is uh, Willem II alweer uh, snel in balbezit. Het is een hele rommelige fase nu. Maar er wordt uh, Dessers de diepte ingestuurd. De middenvelder dan gaat uh, Wellen met het hoofd naar die bal toe. Die duikt die keeper duikt naar die Toe. hij krijgt hem uiteindelijk wel half half weg Utrecht kan nog steeds komen met Labiat die hebben we nog niet gezien in deze wedstrijd die komt er niet echt uit maar nu een schot van afstand dan moet wel een Reuter gestrekt naar de hoek en hij pakt hem het is uh, prachtig om te zien hoor, hoe er uh, gevoetbald wordt er komt nog een wissel aan bij Utrecht Zat dadelijk Gurtler, ook nog een spits die zal het veld inkomen. Utrecht moet wat nog 25 minuten 3-2 voor Willem 2.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 As it all comes down to do yourself so. 12 minuten over 10 NPO Radio 1 met de NOS langs de lijn met Willem 2 tegen FC Utrecht. Jan Vincent. 20 minuten nog te gaan. Willem 2 nog altijd met 3-2 voor, maar de druk wordt groter en groter. Ik zei het al Gutler aanvaller van Utrecht kon zo dadelijk in de vloeg. De vraag was, wie gaat er dan uit? Nou, dat is een verdediger geworden van de Marel. Dus eerst ging er al een middenvelder uit voor Dessers, een aanvaller. Toen ging er een verdediger eruit voor een aanvaller bij Utrecht. Dus alle aanvallende wissels uh, die er zijn, die heeft Jean-Paul de Jong nu ook gebruikt. Vier spitsen nu op papier. Het is uh, ook bij Utrecht. Ik zag het, dat was wel grappig, want uh, de spelers gingen elkaar aankijken van ja, hoe gaan we nou eigenlijk spelen met al die aanvallers? Hoe gaan we dit achterin nou dicht houden? Nou, er staan nog drie man achterin. Kleiber, Jansen en Leeuwin. En de rest moet allemaal maar, maar aan de aanval. Naar Kerk gaat het nu. Naar de linkerkant. Die zet die bal voor. De bal wordt het strafschopgebied uitgewerkt door Willem II. Wordt dan opgevangen. want ja Weer door Utrecht. Want alle spelers staan nu zo'n beetje op de helft van Willem II. U, eh, dat zich beperkt tot verdedigen Willem Jansen nu met de lange bal. En richting 19-Guttler. Die nieuwe man. Die verliest er wel van Latschman. Dus heeft Willem II heel even de bal op het middenveld. Maar niet voor lang. Want daar staat Sander van der Streek. Die ook goed speelt vanavond. Geeft de bal mee aan Gutler Gutler met het schot van afstand. Gutler Nee! Net voor langs wel een reuter glijdt wel in de modder, maar hij ziet die bal tot zijn opluchting voor langsgaan. Opnieuw een kans voor FC Utrecht dat tussen aanzet, zojuist twee corners kreeg ook. Het is echt een belegering van het doel van Willem II. Dat de moeite heeft om op adem te komen nu in deze wedstrijd. Maar natuurlijk nog wel steeds met 3-2 voorstaat. Want dat, is de, de, de, dat zijn de feiten. Met nog een kleine 20 minuten te gaan. Willem Reuter die neemt gewoon de tijd. Terwijl het nog altijd regent. Het blijft maar doorregenen. En dat veld wordt maar slechter en zwaarder en natter. En dan komt hij uh, uittrappend uiteindelijk op de borst van uh, Guttler. Dus Utrecht kan uh, komen met uh, Willem Jansen. Die wordt dan gelopen door Ben Rienstra. De twee aanvoerders hebben het even met elkaar aan de stok. Dat mag niet van scheidsrechter houden. Want Jansen wil het snel doen. Die biedt wel meteen zijn excuses aan. Maar het is al te laat. Want Jansen gaat op de bom. Die krijgt zijn gele kaart. Wel een vrije trap voor Utrecht. Maar het protesteren was te heftig, vond Kamphuis. Kramp nu trouwens op het veld bij Elmo Lieftink. Middenvelder van Willem II. Die zo heel goed speelde tegen PSV in die 5-0 overwinning. Maar ja, nu hij gaat onderuit ineens. Terwijl er geen speler in de buurt is. Maar de kramp schiet hem in zijn kuit. Dat zie je toch wel vaker bij heel erg extreem warm weer. Toch niet zo snel bij dit weer maar ja ook hij, uh, hij ligt nu dus wel met kramp verschijnselen op het veld ligt het spel hier even stil in uh, Tilburg is het even drinken de spelers gaan even naar de zijkant bij uh, Willem II even overleggen hoe gaan ze het aanpakken in die laatste 18 minuten bij die 3-2 voorsprong Willem II tegen Utrecht Arro Azet en die kamp. ja een beetje aan het doodbloeden. Het is uh, nog altijd 3-0 voor AZ. Veel beter AZ probeert het wel. Maar het is wat slordiger geworden in de tweede helft. Ook een wissel gezien. Joris van Overeem is gekomen voor Jahan Baks. En ik denk dat de gedachten al een beetje bij volgende week zijn. Volgende week zaterdag de topper in de Eredivisie. AZ-PSV. Ik ben heel benieuwd hoe die wedstrijd gaat lopen. Omdat AZ zo mooi en goed voetbalt. Maar tegen uh, zeg maar de top 3 van Nederland. De ajax psv Feyenoord. Uh, zo moeilijk heeft. Nu een slechte bal van iedereen. Die kan opgepikt worden. Maar ja, dat is ook niet goed van uh, Ado. Met invaller uh, Lorenzen die de bal meteen kwijtraakt. En dus heeft AZ weer balbezit. En nog een klein kansje gezien voor de spits. Björn Johnson van, uh, van... Ado, maar hij kon wel de keeper omzeilen. Maar speelde de bal over de achterlijn. Nu AZ met balbezit voor. Van overeen. Van overeen, Bal weer even terug. Naar Hatsidiakos. Hatsidiakos breed. Naar Vlaar. Die een echt een uitstekende wedstrijd speelt. Centraal achterin. Die kan je er nog goed bij hebben. Zo blijkt. Men dacht een beetje dat hij over de top was. maar. Zoals hij vandaag speelt. Het zal geen uh, uh, Nederlands elftal speler meer worden. Daar is hij al te oud voor. En misschien wat uh, als een tank uh, qua draaisnelheid. Maar voor de rest is het wel een uh, uitstekende voetballer. Die kun je er goed bij hebben. Nu balbezit voor Elkayati aan de rechterkant. Maar Elkajati eh, krijgt de bal net niet bij Goppel. Maar Johnson heeft de bal. Speelt hem op hooi. Hooi bal naar buiten naar Elkajati. Dat ziet er zomaar leuk uit. Van Aderde nu de bal voor het doel. Maar die wordt eh, nou, niet eens verwerkt door Ron Vlaar. Brengt de bal wel naar de buitenkant. Komt terecht bij Meijers. Harold Meijers speelt dan eh, de bal op Lorenzen. Lorenzen kijkt en uh, loopt er iemand vrij. Ja. Uh, het is uh, Bakker die hier uh, de bal heeft gekregen, terug naar de rechterkant naar Lorenzen, Lorenzen uh, loopt zich uh, goed vrij van zijn tegenstander van overheen. en kan dan, uh, ja, dan moet hij de bal wel spelen. Nou hij heeft Mazzel. hij krijgt een vrije trap mee. Uh, Miciu zou de dader zijn geweest van een overtreding. Nou even kijken of dat wat oplevert, want de bal ligt de 8 829 van het doel van Marco Bizot. En dan uh, zou eventueel Kayati, want dat is de man voor dit soort vrije trappen. De rest gaat ook al meteen weg. Uh, Jatti uh, zou dat wel eens kunnen gaan doen direct op het doel. Hij heeft al zeven doelpunten gemaakt. Nasser Kayati en kan dat heel redelijk. Een eenmans muurtje met Swenson. Nou, die moet te passeren zijn. Daar komt nog Michio ook bij zijn vriend staan. Want het zijn twee boezemvrienden, Michio en Swenson. En daar komt de vrije trap over de muur. En over en langs het doel van Bizot. Het blijft 3-0 voor AZ in ADO tegen in Den Haag tegen ADO. Goed, dan gaan we even terugblikken op de overwinning van PSV. 5-1 werd het tegen NAC Breda. Toch stond de trainer van PSV, Filip Cocu... opvallend veel langs de lijn te coachen. Ja, dat klopt omdat ik, ik vond... Eh, tenminste, was het was ook de bedoeling dat we... Eh, als, als we aan de linkerkant bijvoorbeeld op aan het bouwen waren... dat we dan uiteindelijk de bal zouden uithalen... en aan de andere kant zouden verplaatsen. Omdat zij kantelen heel ver naar binnen... Uh, dus aan de kant waar je eigenlijk dreigt op te bouwen, daar is niet zoveel ruimte. Maar aan de andere kant wel. En uh, ja, zeker van rechts naar links deden we het helemaal niet goed. Want Brennett had heel veel ruimte. En uh, ja, een aantal keren kozen we toch weer om die bal weer terug te spelen in de drukte. Ja, dan laat je weer balverlies, moet je achteruit. Ja, terwijl daar, uh, zoals wij het zagen, in ieder geval de oplossing lag. En uh, ja, dat probeerde ik even over te brengen. Veel tegenstanders staan hier en zeggen: we hebben wat te halen hier. Het, we voetballen lekker mee, we krijgen kansen. En dan gaan ze allemaal naar huis met een flinke nederlaag. Is dat nou een kwaliteit van jullie? Kapot spelen? Nou, nee, ik denk dat het wel een kwaliteit van ons is natuurlijk. We hebben niet voor niets een aardige record staan thuis. Dus als je dat alleen maar met wat marcel behaalt, dat kan niet. Maar... Maar we geven af en toe ook nog wel eens een kansje weg. Jeroen pakt een fantastische bal. Is een shade of een cruciaal. Ja, dus, dus, uh, er zijn zeker altijd wel dingen die je beter kunnen. Maar aan de andere kant moet je ook wel kijken naar, naar het positieve wat je brengt. Uh, en, en daarin hebben we vandaag veel dreigen gehad. continu op de helft van de tegenstander gespeeld. Ik uh, swap ook agressief doordekken. Continu op, op toch uh, ja, lastig te bespelen. Spits. deed hij heel goed. Ja, en, en ook de doelpunten weer uit, uh, ja, ja, uit dezelfde situaties die belangrijk zijn. Het uh, is gewoon getraind allemaal, hè? Want die corners, dat zijn strafcorners. Nou, zo extreem is het niet. Maar ja, het wordt wel getraind. En, en ook de varianten die we toepassen. En uh, ja, ik denk als je traint, dan, dan is de afstemming. Eh, dus dat, dat is heel belangrijk. Dat is hoe je de bal speelt. Maar ook wanneer je loskomt en wanneer je vrij gaat lopen. En uh, dat, het geloof bij de spelers uh, dat we daar wat uit kunnen halen, is natuurlijk groot. En dat wordt alleen maar groter als je de rendement uit haalt. Dus uh, ja, prima. NAC was een proefwerk, denk ik dan. Aanzet Ajax is een eindexamen. Hè? Daar gaat het nu om. Ja. Ja, of niet? Dat, dat, zo, zo proef je dat ook? Ja, absoluut, absoluut. Filip ja. Koku was dat Tilburg... Ja, Vincent van Zuiden. Gaat, nou, het dan toch gaat nog... dat maar samenvatten? Ja, gaat het dan toch nog eens mis voor uh, Willem 2, Want er is een rode kaart voor uh, Freek Herkens. Die moet naar de kant omdat hij de doorgebroken dessers onderuit haalt. Die gaat op de rand van het strafschopgebied. Wordt hij onderuit getrokken. Hij valt in het strafschopgebied. de Kamphuis wijst naar de stip. Je denkt het hele stadion, denkt penalty Utrecht. Maar de assistent zegt nee, die overtreding die begon daar buiten. Buiten het strafschopgebied. En uh, als we de herhaling zien, dan klopt dat inderdaad. Maar het is wel een rode kaart voor Freek. Dus Willem 2 moet de laatste 12 minuten met 10 man die 3-2 voorsprong zien te verdedigen. En die 12 minuten beginnen met de vrije trap op de 16 meterlijn. Op de rand van het strafschopgebied waar Emmanuel Welsson en klaar klaarstaan. Nou, die muur moet natuurlijk op afstand. Kamphuis die zegt, stap je achteruit tegen de spelers van Willem 2 En dan uiteindelijk moet die vrije trap zo dadelijk komen. En is dit de, de mogelijkheid voor Utrecht om op 3-3 te komen? De bal ligt dus klaar bij Labiat en bij Emmanuel Wilson die beide spelers zal zo dadelijk het doel van Welleroyter onder vuur gaan nemen. Het is wachten wie het doet. Het is Emanuel Son. Emmanuel in de muur. En het stadion juicht veert op, want deze situatie is overleefd. Maar Utrecht gaat door met de Kleiber. Die brengt hem al een strafschopgebied nog een keer in. Daar staat Guttler. Guttler draait. wil schieten, maar dat lukt hem niet. En dan is het Simikas die voor opluchting zorgt. Die rost die bal naar voren toe. En dan is het invaller Jordi Kroeks die in balbezit komt. Die is in het veld gekomen voor Liefdink. Die absoluut niet verder kon. Elmo Liefdink met die krampverschijnselen. Hij moest eruit. En uh, daarom is Kroeks in de ploeg gekomen. En er wordt meteen weer gewisseld. Ja, de verdediger natuurlijk erin. Job van der Linden. Job van der Linden wordt ingebracht door uh, Reinier Robbermond. Verdediger van Willem II. Dat komt natuurlijk omdat uh, uh, Freek Herikens... Naar naar de kant werd gestuurd, wordt een aanvaller naar de kant gehaald, Mo Elhankouri of niet. Even kijken. Er is wat verwarring op het veld. Want wie wordt er nou gewisseld? Is het Frans Sol of is het El Kouri? Nou Sol is het. Het is de topscorer die naar de kant gaat. Hij wil de scheidsrechter nog een hand geven om wat tijd te rekken. Maar daar trapt Kamphuis niet in. Sol gaat naar de kant. Een verdediger erin. Job van der Linden. Met tien man moet Willem II stand zien te houden tegen Utrecht in dit spektakelstuk. Ja een rode kaart. Dat ontbrak er nog aan in dit waterballet in Tilburg. Maar die hebben we nu dus ook gezien voor Freek Hirkens. En we gaan verder met een ingooi de middellijn voor Willem II met Simikas Gooit die bal ver op het hoofd van Kleiber. Utrecht is in balbezit. Oh, dat gaat helemaal mis. Kleiber verslikt zich in het veld. En dan gaat die bal over de zijlijn. en mag Willem II nog een keer gaan ingooien. Met nog tien minuten te gaan. Het publiek gaat staan. Voelt dat de steun nodig is met tien man. Willem II houdt nog altijd stand tegen Utrecht. 3-2 voor de Tilburgers. Brothers and this old heart of mine. Wat een heerlijk duel. Willem 2 tegen Utrecht. Ik blijf bij mijn 4-3 voor Utrecht. Maar ik denk. Die bal gaat ook nog een keer smoren ergens in, in, in het wachten, ja. zoiets. Ja, dat, dat moet dat moet ja, nog dat gebeuren. Anders. Dat, nee, dat kan niet anders, want <laughs> uh, nou, het, het is inmiddels gestopt met regenen. Maar het is uh, ja, echt een schitterende wedstrijd op deze manier. Zeven minuten nog te gaan, 3-2 voor uh, Willem II. Maar de, ja, de belegering is enorm. Het is aanval na aanval van Utrecht nu dat de druk maar opvoert. En op jacht gaat naar die 3-3. Waar het nu uh, aan de linkerkant Strieder is, die de bal geeft aan uh, Leeuwin. De centrale verdediger geeft die bal voor. Die staat aan Gürtler, nee! Naast. Hij krijgt de kans. Weer een kans voor uh, Utrecht. Ja het, het is eigenlijk echt wachten op de 3-3. Want Willem 2 kan natuurlijk met die man minder. Na die rode kaart voor Heerken. Dat is eigenlijk niks meer. Ze hebben ook uh, Sol niet meer voorin. Die kan die bal nog wel eens een beetje vasthouden. Maar die is gewisseld voor een extra verdediger. Job van der Linden. Dus die kwam in het veld. Het is uh, tijdrekker geblazen nu. wel een Reuter heeft al een paar waarschuwingen gehad van uh, Kamphuis. Schiet nou een beetje op. Maar uh, hij neemt toch nog altijd de tijd. Ja het zal die Duitse worst wezen natuurlijk. Als hij een keer een gele kaart krijgt dat... Uh, kan hem niet zoveel schelen. En uh, uiteindelijk komt hij nu dan toch met zijn doeltrap. En is het dus weer eventjes uh, lucht voor uh, Willem II. Omdat die bal ver weg is van het eigen strafschopgebied. Maar uh, lang kunnen ze hem niet vasthouden. dacht ik. Maar uh, uiteindelijk doet dat een uh, goede actie is van Elhan Koeri op het middenveld. Komt Willem II toch nog aan uh, aanvallen toe. Voor heel even. Want er staan natuurlijk genoeg verdedigers van Utrecht. Om die bal uh, af te snoepen weer van uh, Tom Haaien. En dan komt uh, van de streek komen. Die geeft de bal mee aan uh, Girano Kerk. Nu aan de linkerkant. Geeft de bal voor. Daar staat Labiat op de, op de rand van het strafschopgebied. Maar die laat de bal van zijn voet springen. Dus kan hij weggeschoten worden door de verdediging van Willem II. Waar nu een sliding wordt ingezet op het middenveld. Nog een speler van Willem II onderuit op het veld. Zonder dat er iemand in de buurt is van Utrecht. Het is oh, eerst nog een wissel aan de kant van Utrecht. Rico Strider, verdedigende middenvelder gaat eruit. Dario Dumic komt erin. Dat is een hele grote centrale verdediger uit Bosnië-Herzegovina. Ik denk dat hij nog als een extra stormram... daar in het strafschopgebied van Willem II oorlog gaat maken. Om zo toch nog die 3-3 op het scorebord te krijgen. Het is Tom Haaien die nog ligt, nog steeds ligt op het veld. Ook kramp, denk ik. Hij wil gewisseld worden. Het is misschien ook wel een beetje tijdrekken. Ik weet het niet. Maar Willem II staat met nog 5 minuten te gaan. Nog altijd met 3-2 voor tegen Utrecht. En Aro tegen... En AZ, euh, ook in de slotfase denk ik Ennie. Euh, Klopt, nog 5,5 en minuut plus extra tijd. Ja, ik zei het al, doodbloedend. En dan krijg je zo'n domme gele kaart. Dat vind ik echt niet slim want van Van Overeem. Die in de 84ste minuut de bal nog wegtrapt. En dan krijg je daar een gele kaart voor. Dan zou ik als trainer woest om worden. Je staat met 3-0 voor. Helemaal geen reden toe. En het zal maar gebeuren dat je zo'n speler door gele kaarten aan de tijd van het seizoen kwijtraakt. Het is de breedte wel van de bank. Want hij zit meestal op de bank. Maar het is toch een belangrijke speler die kan invallen. Als iemand bijvoorbeeld geblesseerd raakt. Nu een overtreding. Uh, weer een overtreding. Het is Koop. Uh, nee, Steuntjes die uh, dat doet. Invaller bij AZ. Uh, ik vind dat ADO wel een doelpuntje verdient. Want uh, AZ laat het in de tweede helft er knap bij zitten. Bizzot moest een paar keer handend optreden. En liet daarbij zien dat hij terecht bij het Nederlands helft is gekozen. Nu een vrije trap. Snel genomen. Kayati Bal voor het doel. En Immers kan niet er wat mee. Immers in het strafstopgebied. Draait, kapt en loopt weg. En krijgt de bal niet bij een ploeggenoot en zo. Geen problemen voor AZ... Want via Elke Die gaat de bal over de zijlijn. AZ mag gooien. En AZ leidt met 3-0 en gaat winnen van Ado. we weer terug naar Tilburg, Jan Vincent. Drie minuten nog. Willem 2 nog altijd voor met 3-2. De laatste wissel ook gezien aan de kant van de Tilburgers. Ook Betje is in de ploeg gekomen voor Tom Haaien. Die dus ook niet verder kon, net als Elmo Liefdink. Dus de wissels zijn op voor Willem 2. Met deze tien man moeten ze het doen. En ik zeg tien man omdat er dus een rode kaart is gevallen voor Freek Herikens. Tien minuten voor tijd. Maar ze houden nog altijd stand. Het is balbezit voor Willem 2. De doelman, Willem Reuter, komt met een uittrap naar die nieuwe man. naar ook Betje, die houdt de bal goed vast. Geeft hem mee aan Tsimikas, maar die bal blijft hangen in de mond. Maar uiteindelijk heeft Simikas hem toch. Kan Willem twee verder met ook Betsy. Die stuurt dan Kroes de diepte in. Er is ruimte voor Elankoori voor de goal. Komt Kroeks met een goede voorzet of niet? En komt hij wel? Maar dan staat Jensen, de doelman van Utrecht. En dus komende... kan Utrecht nog een keer komen. Of is die bal over de achterlijn geweest? Nee, dus buitenspel is het uiteindelijk. Het spel wordt even stilgelegd door Kamphuis. Even wat verwarring op het veld. Maar dat was buitenspel bij... Um... Aanvaller Kroeks van Willem II. Dus mag Utrecht een vrije trap nemen. Jansen heeft dat inmiddels gedaan. Geeft de bal aan Leeuwin. Die schuift hem dan in de voeten van Van der Streek. De spelmaker, de middenvelder. De creatieve middenvelder van Utrecht. Die gaat ermee lopen. Stuurt dan Emanuel aan de linkerkant weg. Die haalt de achterlijn. Komt er een goede voorzet van Emanuel Die komt voor de goal. Maar die komt in de handen van Wellenreuter. Dus weer opgelucht ademhalen voor het Tilburgse publiek. Dat uh, hun... Helden nog altijd met 3-2 voor ziet staan in de thuiswedstrijd tegen Utrecht. Wel een Reuter legt die bal neer, maar er staat een speler achter hem. Maar hij heeft het niet in de gaten. <lacht> Jongen, net op tijd. Hoe is het mogelijk? Ja, Guttler, die wacht op dat moment dat die bal aan de grond zou komen. En daar uh, gaat Willem II er nu vandoor. Ik maak zomaar verhaal af Kroeks. Willem II komt naar uh, Gokwetschen. Nee, voorlangs. Het gaat op en neer. Wat een schitterende wedstrijd is dit hier in uh, Tilburg. Het gaat op en neer. Maar uh, daar komt wel een Reuter. Die doelman van Willem II echt heel goed weg. Want die legt hem op de grond. Heeft niet in de gaten dat Guttler daar nog achter staat. Maar net op tijd schiet hij die bal dan weg. Wel een En dan komt die kans dus aan de andere kant voor. Ook Betje. Maar we zijn alweer aan de andere kant van het veld. Met Utrecht. Met ene Manuelson Komt die bal voor bij Dessers. Maar de bal wordt weggewekt door uh, Willem II. Ja, er staat niemand meer voor in. Die bal wordt gewoon blind naar voren geschoten. Vrouwen en kinderen eerst. We gaan op naar uh, de negentigste minuut van deze wedstrijd. Met balbezit voor uh, Utrecht. Dat fel op jacht gaat naar die 3-3. bal wordt doorgekopt. Daar staat Wellenreuter. En die houdt hem net voor de achterlijn tegen. Gaat dan bovenop de bal liggen. En dan tikken er weer kostbare seconden weg in het voordeel van Willem II. Wellenreuter zweept het publiek daarachter zijn doel nog een keer op. Dan gaat het wandelen met die bal. Houdt hem nu wel in zijn handen. Kijkt nog een keer achterom. Ja, hij wil zich natuurlijk niet nog een keer laten verrassen door Guttler. En dan is de vraag hoeveel blessuretijd erbij gaat komen. De vierde official staat klaar met het bord in zijn hand. En dan gaan we zien hoeveel um, er nog bijgeteld wordt in dit spektakelstuk. De officiële speeltijd zit er nu op. En dan uh, mag het bord omhoog. Vier minuten extra komen er nog. Oh, oh, oh. Vier minuten bibberen voor het uh, Tilburgse publiek. En vier minuten hoop nog voor de Utrechtse fans die uh, massaal mee zijn gekomen. Het hele uitvak zit vol. Niet heel veel lawaai komt daar vandaan. Ze zien misschien... De bij een beetje hangen, hoewel het is gestopt met regenen. Maar ja, uiteindelijk vier minuten dus beginnen we met een doeltrap van Wellenreuter. De doelman van Willem II, die neemt natuurlijk weer uh, zijn tijd. Ik ben benieuwd of Kamphuis nog een keer een gele kaart gaat geven aan de Duitse doelman van uh, Willem II. Maar uiteindelijk doet hij dat nu dus niet. Er komt een doeltrap, die komt dan uh, ver op de helft van Utrecht. Er staan alleen maar spelers van Utrecht, Willem Jansen in dit geval. En die geeft de bal mee aan uh, Emanuels van aan de linkerkant. Vier minuten heeft Utrecht nog 3,5 inmiddels om uh, de 3-3 te maken. Voorlopig 3-2 voor Willem 2. En Andy bij uh, Ado tegen AZ. AZ probeert het nog een keer met Bella Sani die in de ploeg is gekomen. En Van Overeem die ook later in de ploeg is gekomen. Bal richting tweede paal. Richting we Weghorst. Maar Meijers komt de bal tot corner. We zitten in de negentigste minuut. Ik hoop niet dat Kuipers er al te veel bij trekt. Kunnen we uh, iets vroeger naar huis dan uh, normaal op deze late zaterdagavond. Het staat 3-0 voor AZ. Dat mag duidelijk zijn. AZ blijft uh, uh, keurig op de derde plaats. Nu met 62 punten. En kan uh, vooruitwerken naar AZ. PSV volgende week zaterdag in eigen huis. Stamp en stampvol zal het zijn. En spannend. En nu kijken naar die hoekschop van Bellasani. Vanaf de rechterkant met linkerbeen. Kort gegeven op Swenson Swenson uh, enige met een gele kaart. Samen met Van Overeem. Was nergens voor nodig allebei. Maar goed, ze hebben hem allebei gekregen. En dus uh, uh, gaat de aanval ook nog verder met uh, Hatsidiakos naar Ron Vlaar. Die gewoon de 90 minuten vol maakt. Zoals hij dat vorige week ook bij Jong AZ deed. En goed. Want hij speelde uitstekend. Bal naar Teunkoop eners Die kan uh, Gaan schieten, schiet ook, maar schiet over het doel. Twee minuten extra tijd vanaf nu. En dan is deze wedstrijd een uh, is historie, zoals dat mooi heet. 3-0. AZ leidt tegen Ado. Ja, wat de historie betreft. Ik denk dat Willem 2 Utrecht een wedstrijd is die je uh, die, uh, eigenlijk uh, niet in samenvatting kan samenvatten. Je moet hem eigenlijk van begin tot eind uitzenden. Dan denk ik uh, gewoon nog een keer in de studie sport. Wat weet jij Jan Vincent? Ja, het is de moeite waard om hem helemaal terug te kijken. Daar ben ik helemaal een beetje eens. Uh, twee minuten blessuretijd zijn er nog over van de vier. Het staat nog steeds 3-2 voor Willem 2. Het publiek gaat staan, komt massaal overeind. En dan heb ik het over het publiek uit Tilburg. Want uh, die willen hun uh, manschappen die nog met tien man op het veld staan. Die rode kaart voor Heerkens vooruit schreeuwen. Elke bal die uit het strafschotgebied wordt weggerost. Wordt met begroet. En uh, ja, Utrecht moet achter die bal aan. Die uh, ligt nu ver op de eigen helft. Er moet ingegooid worden. Er wordt nog wel een beetje druk gezet op Willem 2, Maar eigenlijk zijn alle uh, mannen nu aan het verdedigen. Utrecht kan nog een keer komen. Er is nog denk ik anderhalve minuut. Als ik het goed gezien heb, heeft uh, wel een Reuter inmiddels ook een gele kaart gekregen. Dus toch vooral de tijdrekker die Duitse doelman. Ik ben er niet helemaal zeker van, maar volgens mij wel. Er komt nu een uh, bal van Kleiber. Het strafschotgebied denk, valt hij. Valt dan goed voor Utrecht of valt hij dan niet goed? Nee, hij valt goed voor Willem 2. Want de bal wordt het strafschopgebied uitgepeerd door uh, Rienstra. Dan is het uh, Guttler die heel snel die ingooi wil nemen. Hij uh, gooit de bal naar Kleiber. Kleiber moet die ingooi dan uiteindelijk nemen. Dan kan het heel ver. Alle spelers die er nog op het veld staan, staan nu rondom het strafschopgebied van Willem 2. Komt die verre ingooi van Kleiber. Wordt doorgekopt door Guttler. Daar staat Jansen. Valt die bal nu dan goed voor Utrecht? Kerk staat daar. Maar die bal wordt weggeschoten. hoekschop nog. Hoekschop in het zwembad dat de kornervlag heet. Daar aan de rechterkant van het veld. Want het veld is daar niet meer te zien. Het is een hoopje. Ja, zoals je dat bij het voetvolley wel eens ziet. Labiat maakt een hoopje van het modder die daar ligt. En legt daar de bal bovenop. En zo probeert hij dan zo dadelijk die bal naar voren te schieten. Daar komt hij nu met zijn hoekschop. Labiat komt hij wel de hoofd van Lewin, Blijft hij liggen voor Kleiber. En dan ligt het veld open. Aan de andere kant kan Willem twee counteren met Kroeks. Hij geeft de bal mee aan El Hankouri. Twee man tegen één. Dit moet Willem twee uitspelen. Ook staat er klaar voor. El Hankourie. El Hankouri wacht te lang. El Hankourie doet hij het alsnog. Nee, de sliding. De sliding wordt uh, van volgens mij Leeuwin. Daarmee wordt voorkomen dat uh, de wedstrijd beslist wordt. Het duurt allemaal te lang. Dit had de beslissing moeten zijn. Maar Elhan Koer laat na die bal of zelf te scoren of die bal mee te geven aan Lok Het is uiteindelijk Kleiber trouwens met de sliding die voorkomt dat de bal erin gaat. Wel een hoekschop voor Willem 2. Ja, dat doen ze natuurlijk heel rustig aan nu. Want de vier minuten. blessuretijd zit er al lang en breed op. Het is tijdrekken geblazen daar. Voor die hoekschop genomen wordt. Alle mannen. Er gaan niet eens meer spelers mee naar voren toe. Van Willem 2 gaat die bal over de zijlijn uiteindelijk. Via een speler van Utrecht. Dus mag Willem 2, Nee, via een Willem 2, Dus mag Utrecht gooien. Doe ze niet goed. Bal wordt ingeleverd. Kamphuis laat nog altijd doorgaan. Kan Utrecht dan nog één keer komen. De blessuretijd is eigenlijk al voorbij. Maar Utrecht mag nog een keer van Kamphuis. Labiat. Hij pompt die bal het strafschopgebied in. Daar staat Dessen. Dessers, uh, daar staat ook Kerk. Maar die bal wordt weggeschoten. Gaat die bal uiteindelijk een strafschopcomité uit? En dan is het gebeurd. En dan wint Willem 2 opnieuw. De vierde thuiswedstrijd op Rij die gewonnen wordt. Het is een waar spektakelstuk geworden. Man, wat een wedstrijd hier in Tilburg. Het is 3-2 voor uh, Willem 2 na die 2-0 achterstand. Utrecht deed het heel goed in het begin van deze wedstrijd, maar kon dat niet volhouden. En Willem 2 heeft de wedstrijd gewonnen met pijn en moeite. Een uh, schitterende wedstrijd. 3-2, Willem II tegen Utrecht. Ja. Drie goals in tien minuten. Wat een uh, spektakel. ADO-AZ is inmiddels uh, ook afgelopen. Eindstand daar 0-3. Lux Dele. Rotterdam 1-0. Arjen Robben. Ja, we beginnen met de Premier League, want daar stonden vandaag maar liefst acht wedstrijden op het programma. Om half twee werd afgetrapt bij Crystal Palace tegen Liverpool. Het was een en al oranje op het veld in Londen. Virgil van Dijk en uh, Georgino Wijnaldum speelden namens Liverpool. En bij Crystal Palace stond Patrick van Aanholt uh, in de basis. Vlak voor tijd kwam daar ook nog Timothy Fosumenza bij. Crystal Palace mag dan wel een degradatie, nooit verkeren. Na 13 minuten stond de ploeg wel op voorsprong. Milivojevic die benutte succesvol een penalty. Pas in de tweede helft kwam Liverpool zij. Met doelpunten van Mané en Salah werd het uiteindelijk 1-2. Salah scoorde vandaag zijn 29e doelpunt... en is daarmee de topscorer in de Premier League. Ook de overige topploegen lieten weinig steken vallen. Man United won met 2-0 van Swansea en koploper Man City won met 1-3 van Everton. Manchester blijft de bovenste twee plekken in stand houden. City staat op 1 en United staat 13 punten daarachter op de tweede plek. Het feest is helemaal compleet, want volgende week kan City kampioen worden in een rechtstreeks duel met United. Voor de Nederlanders Jurgen Lokalia en Davy Preuper ging het niet goed. Zij verloren met Brighton en Hove Albion thuis met 2-0 van Leicester City. Buiten staat nu op de 13e plek, zes punten boven de degradatiestreep. En dan vier wedstrijden in de Premier Division vandaag. Zowel Real Madrid als Barcelona kwamen in actie. Real won zonder Ronaldo Simpel van Las Palmas en ook Barcelona. Daar stond de grote ster speler niet in de basis. 36 wedstrijden was Barcelona ongeslagen. Uh, en die indrukwekkende reeks is ook vandaag niet beëindigd. Zonder Messi stond het na 50 minuten 2-0 voor Sevilla. Uh, Messi. Kon het toen niet meer aanzien. Stapte op van de bank en uh, mocht nog een half uurtje meedoen. Uh, Sevilla bleef kansen krijgen en Barcelona had moeite om over die middenlijn te komen. Maar toen Messi eenmaal op stroom kwam ging het snel. In de 88ste minuut stond het nog 2-0 voor Sevilla. Toen Zuvares 2-1 en een minuut later Messi 2-2. En dat was ook de eindstand. Dan in Duitsland, Bayern München kon vandaag kampioen worden. Om dat feest te kunnen vieren moest Schalke 04 wel punten verliezen... en dat kon Bayern s avonds, dan, in dat geval kon Bayern s'avonds kampioen worden. Schalke zorgde er echter voor dat de champagne eh, nog even in de koelkast moest blijven. De ploeg had Gelsenkirchen gewond thuis met 2-0 van Freiburg. De topper in de Bundesliga was vanavond, heeft u kunnen horen... tussen München en Dortmund. Het werd maar liefst 6-0 voor de ploeg van Arjen Robben... Richard van der Maden was de commentator bij dit duel. En, eh, het was dan geen kampioensfeest, maar wel een spectaculaire klassieker. Ja, dat mag je wel zeggen. Een hele bijzondere wedstrijd... waarin Bayern Dortmund overrompelde en overklaste. 6-0 na een 5-0 ruststand na 23 minuten. Stond het al 3-0 met goals van Lewandowski, Games en Müller. Daarna nam de aanstaande kampioen even wat gas terug... tegen een inspiratieloos Borussia Dortmund... om in de slotfase van de eerste helft weer toe te slaan... Een hoofdrol van Frank Ribery, eerst een assist op de 4-0 van Lewandowski... en daarna een lopje van de Fransman 5-0. In de tweede helft werd Dortmund gespaard en was Bayern al met de gedachte... bij de Champions League-wedstrijd van komende dinsdag tegen Sevilla. Het slotakkoord van Lewandowski, een enorme vernedering dus voor Borussia Dortmund. Volgende week een nieuwe kans voor Bayern om kampioen te worden... in de uitwedstrijd tegen Augsburg. Red Bull Leipzig deed trouwens ook goede zaken, ze 2-3 van Hannover en stijgen naar de vierde plek op de ranglijst. Dan Italië. tien duels maar liefst in de Serie A. Bij Bologna tegen AS Roma werd het 1-1. Kevin Strootman die had de winnende op de slof... maar miste een enorme kans. Hij schoot van dichtbij op de paal. En een Nederlander die wel succesvol was, was Stefan de Vrij. Hij scoorde voor Lazio in de wedstrijd tegen Benevento. Uiteindelijk werd het daar 6-2. Ook bij Atalanta tegen Udinese stonden er veel Nederlanders op het veld. Zowel Hans Hatenboer als Maarten de Roon speelden namens Atalanta. En met succes, want ze wonnen met 2-0 van Udinese. Inter won met 3-0 van Helles Verona. Napoli speelde gelijk tegen Sassuolo. Het werd 1-1. En dan nog de koploper. Uh, Juventus speelde tegen AC Milan. Wedstrijd is afgelopen, is 3-1 geworden voor Juventus. En uh, let it rain om bijna kort voor elf. Ja, Vlaanderen maakt zich op voor wat in ieder geval voor de Vlamingen... de belangrijkste wielerkoers van het jaar is. We gaan uh, lekker vooruitblikken. Daarom hebben we contact nu met Steven Dalenbouw. Steven, goedenavond. Ja, goedenavond Robert. Vanuit Beveren op een half uurtje van Antwerpen. Uh, daar is morgen de start van de Ronde van Vlaanderen. Uh, Maarten Ducro zit naast me. Maarten, nou ja, behoeft eigenlijk geen introductie... Uh, je gooit er een kwartje in en dan praat hij doorgaans uur op tv. We gaan het nu in een paar minuten proberen om vooruit te kijken naar die Ronde van Vlaanderen... die dus in Antwerpen start. Uh, we zitten in het hotel van uh, Team Sunweb. Hier slaapt onder andere Mike Teunissen, uh, Maarten. Uh, Mike Teunissen die afgelopen woensdag uh, vele mensen verraste... met zijn tweede plaats in uh, door Vlaanderen. Jou ook? Heeft hij jou ook verrast? Uh, hij heeft zichzelf zelfs verrast. Dus uh, mij zeker, ja. Ja, dus, dat, dat, dat is wel heel kort. Uh, Teunissen, die, die sprak ik zojuist. Uh, hij deed de afgelopen jaren vooral in dienst van, uh, van anderen. Dus de vraag is eigenlijk of hij nu, na afgelopen woensdag, na die tweede plek... Uh, ook meer met zijn vuist op tafel durft te slaan binnen, binnen de Sunwebploeg. Dat is een goede vraag. Uh, dan moet je dat wel laten zien natuurlijk. En ik denk dat woensdag wel al een, een teken is van... hé, uh, hey, er zit wel wat in. Uh, met, met meer vertrouwen en meer steun denk ik dat ik heel wat... Uh, ...mooie dingen ik kan laten zien en zeker in de, de klassiekers die niet op het aller, allerhoogste niveau uh, plaatsvinden. Um, en daar moet je dan wel de kansen voor krijgen. Kijk, als, als ik nu uh, bijvoorbeeld morgen alleen maar bezig ben met ondersteunen van, van Seuren of van Edward... ...ja, dan ga ik de finale niet kunnen kleuren. Dus. Maar denk je dat je die kansen krijgt en dat, en dat vertrouwen? Uh, dat krijg ik op basis van woensdag, uh, kijk ik dat vertrouwen inderdaad. Bij deze ploeg? Bij deze ploeg. Dat, dat heb je al gemerkt? Ja, nee, zeker. Dat, euh, ik bedoel, euh, dat lijkt me ook evident als je tweede ochtend in zo'n koers. Euh, ja, dan, dan is het een, een vrije rol toch wel. Het minste wat je, wat je kan verwachten. Maar ja, dat is hetgeen wat, euh, ja, wat ik probeer te zeggen. Dan moet je dus wel eerst voor iets kunnen laten zien. Kijk, voor hetzelfde, voor hetzelfde ja, moest ik woensdag ook op kop rijden toen die elf man wegrijden. Voor, uh, voor Edward of voor En dan word je ook uiteindelijk vijftiende met goede benen. En dan ja, begint ditzelfde verhaal zeg maar, voor morgen opnieuw. Dus ja, je moet wel een keer meezitten... om dan ook van daaruit verder te kunnen groeien. en naar tweede plek ga je toch lekker. zometeen zo meteen die meeting in hier. Precies. En, en van hieruit. En, van, en, zeker, en dat is misschien wel het belangrijkste van de woensdag. Dat ik wil laten zien dat ik uh, ja, vertrouwen uh, kan. Ja, wat ik, dat, ik, dat, dat ik daar wat mee kan eigenlijk. En uh, dat is inderdaad het lekkerste eigenlijk aan, uh, aan de woensdag. En dat, dat vertrouwen kan ik mooi meenemen naar morgen en naar de toekomst. Ja, dat is, uh, klinkt als een jongen die, die weet wat hij die, wat die wil. Hè. Hij kwam afgelopen woensdag in die kopgroep terecht, Maarten. En uh, uiteindelijk reed Lampaard daaruit weg. Maar hij was bleek, blijkbaar de snelste qua sprint. Hè. Hij won die sprint. Werd tweede. Is zoiets morgen ook uh, mogelijk in de, in de ronde van Vlaanderen, denk jij? Nou, hij, hij heeft... Natuurlijk terecht zelf een paar slagen om de arm. Het is voor hem zelf een verrassing dat hij op dit niveau uh, zo uh, tekeer kan gaan. He, Boven Van Haken zit erbij, Van Marken zit erbij. En dan moet je, als je wil leren winnen, moet je vanzelf durven te denken... die kan ik kloppen, als ik pijn heb, hebben zij het ook. En wat bleek, zij hadden meer pijn dan hij. Want hij klopte ze met, met zes lengtes, echt een onvoorstelbaar verschil. Nou is deze koers morgen natuurlijk een stuk langer, 80 kilometer meer. Gaat hem eraan staan. Uh, dus dan krijg je andere verhoudingen in de finale. En dat is voor hem natuurlijk een vraag. Maar ik zou zeker een plek opeisen... dat ik tot de finale vrij mag blijven. Daar bedoel ik mee dat hij zo min mogelijk inspanning hoeft te doen. Dat hij niet zijn edele delen hoeft af te draaien voor Krach Andersen... die eerder gelost was dan hij afgelopen woensdag. Het is een editie van de Ronde van Vlaanderen... waar uh, heel veel favorieten zijn. Hè? Uh, de krant Het Nieuwsblad, heb je dat gezien vanochtend? Ja, ja. Op de voorpagina stond Sagan... Um, Wordt Zagan of een van zijn twaalf apostelen? <laughs> en de, bij die twaalf apostelen stonden dus al die andere favorieten. Jij ja, noem ze maar op, hè. Stibar, Nibali, Van Avermaat, Benoot, uh, Lampen... Ja, jij moet ze eigenlijk noemen. Wie vergeet ja. ik nog? Terfstra. Terfstra. Het ja, is verdorie... En die stekt er wel een beetje bovenuit, hoor. Uh, hoewel ik bij Terfstra... Uh, die haalt eens in zoveel tijd een grote vis binnen. Dat begon met Dwars door Vlaanderen een paar jaar terug. toen Nog een keer Dwars door Vlaanderen. Uh, Parijs, Roubaix, nou, noem maar op. Uh, maar dan heeft hij altijd een periode daarna dat hij... Uh, ja, nou, dan heeft hij, uh, heeft hij die grote vis binnen. Dan moet hij even uitbuiken of zo. Ik weet niet wat dat is. Ik, uh, hij heeft uh, nu de e 3 prijs. Hè, en dat, dat, dat heeft hem ja, wel die, die favoriete rol opgeleverd ook. Hè. Tom Bonus, oud ploegmaat. Uh, waar hij altijd heel erg close mee was. En, en ook is. al eerst denk ik. Hè. Ja, die noemde hem uh, de topfavoriet. Terecht, uh, terecht. Volkomen terecht. Ja, vind je dat terecht? Ja, want wat hij daar gedaan heeft in de E3-prijs... is uh, dat de, de verschillen worden zo klein. Je beschreef net al dat er zoveel favorieten zijn. Maar de enige van al die favorieten die iets gedaan heeft... dat Hij nou, dat was, hij heeft daar een solo van 70 ja, kilometer ja, een beetje gereden. Ja, ja, was, Mind uh, you, dat is echt dat enorm. Half werk, nee. Dat was geen half werk. Nee. Nee. Maar ja, je hoort uh, wel eens van renners dat ze niet altijd even blij zijn... met uh, die topfavorietenrol. Uh, maar goed, Terpstra wordt er niet warm of koud van? Van die woorden van Tom Bonen. Nou, als ik in zijn ogen de favoriet ben... dan ben ik voor hem de favoriet natuurlijk. Maar... Het klinkt heel leuk, uh, favoriet zijn, maar ik heb liever een goede uitslag. Ja, nou, van Mark hebben we nog niet eens genoemd uh, van die andere apostelen die in het nieuwsblad stonden. Gilbert, gaan we het allemaal niet over hebben? Hebben we geen tijd voor, maarten? Uh, van Baarle, die vergeten we nog even trouwens. Uh, is dat terecht dat we die vergeten? Die heeft ik nog niet Ik ben helemaal voorjaren. niet vergeten. Ik denk altijd aan Van Baarle. Altijd. het <laughs> is zo'n aardige vent en die heeft een overstap gemaakt. Van, van, eh, van de ploeg bij Langeveld naar nu Sky, het, het hoog genoteerde Sky. met zijn hyperwetenschappelijke begeleiding en zijn marginal gains. En dat heeft hem in de eerste instantie, in eerste instantie geen eh, grote voordelen opgeleverd. Integendeel, hij heeft zijn benen nog niet. Maar is deze dus de week is, naar huis gegaan, is... omdat, omdat het gewoon even niet lekker ging. In ja, de, in hij, heeft ja. hij heeft twijfels. Hij heeft twijfels. En op dat adem is. Gekomen, uh... En nu weer terug in ja. Vlaanderen. Ja. Dus dat, dat, dat betekent, dat, dat moet een keer omslaan, want hij heeft die kwaliteiten nog wel. Maar hij heeft nog niet zijn hum gevonden. En wij, hij heeft er zelf geen idee van hoe dat komt, en wij dus al helemaal niet. Uh, maar ik ben wel benieuwd hoe dat dan uitpakt voor hem. Dankjewel Maarten de De Rollen van Vlaanderen begint morgen om half elf in Antwerpen. De TV-uitzending waar jij zit, Maarten, op NPO 1 om tien over één, geloof ik hè? Dan beginnen we, ja. Ja, en vanaf twee uur, uiteraard, ook te horen op NPO Radio 1 in de Lijn. En Robert, daarin natuurlijk ook nog aandacht voor de vrouweneditie van de Ronde van Vlaanderen. Ja, ja zeker. Goed, dankjewel voor nu. Steven Lalerboud, hij zei het al, morgen natuurlijk in de Lijn uitgebreide aandacht voor die Ronde van Vlaanderen. Goede bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en een intiker oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Heel veel doelpunten vanavond in de Divisie, Bijvoorbeeld bij PSV NAC Breda. Het werd 5-1 voor PSV. 1-0 door Van Ginkel. Die zijn achtste strafschop dit seizoen benutten. Sadiq in eigen goal zorgde voor 2-0. Hij maakte dat goed met de 2-1. 3-1 Jong 4-1 match, ook al in eigen goal. Die maakte het niet goed. De 5-1 was de laatste goal, Pereira maakte die. Bij de rest was het pas 1-0... en had uh, NAC nog het gevoel volop in de wedstrijd uh, te zitten. Maar niet voor het eerst dit seizoen... trok PSV het duel in de tweede helft alsnog naar zich toe. En dat is geen toeval, zegt de trainer, Philip Cocu. Nou, ik denk dat het wel een kwaliteit van ons is We hebben niet voor niets uh, een aardige record staan uh, thuis. Dus als je dat alleen maar met uh, wat marcel uh, behaalt, het, uh, dat kan niet. Maar... Ja, en ook de doelpunten weer uit, uh, ja, uit de standaard situaties die belangrijk zijn. Ja, voor PSV en Nigel Bedrams uh, was het een minder leuke avond. Hij is namelijk de keeper die vijf keer moest vissen. Ik uh, baal echt ontzettend. Klote gevoel hier. Aan de andere kant. Daar heb ik denk ik zelf gewoon een degelijke wedstrijd gespeeld. Maar ik krijg vijf om mijn oren, we verliezen. Concurrentie pakt punten volgens mij, dus nee, zeker geen leuke avond. Ja, en dan uh, toch nog een PSV die balend van het veld stapte. Steven Bergwijn pakte namelijk zijn vijfde gele kaart van het seizoen. En is daardoor geschorst voor het duel met AZ. Onnodig, vindt hij zelf. Ja, zeker. Het is gewoon een domme gele kaart. Maar het is uh, emotie. En eerlijk gezegd was ik het vergeten, ik stond al heel lang op vier gele kaarten. Maar ja, het is een leermoment van mij. En dan bij ADO uh, Den Haag tegen AZ. Daar vielen de doelpunten juist in de eerste helft. De ruststand was dan 0-3. En dat was ook de eindstand. De goals werden gemaakt door Weghorst, Idrissi en Jaanbax. En dan naar uh, die andere late wedstrijd van vanavond... Willem II tegen FC Utrecht. Daar, uh, daar was het uh, tot voor kort voor de afdaging nog maar de vraag... of er überhaupt wel gespeeld kon worden.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 Ja, er is gewoon afgetrapt, dus. En uh, de beide ploegen moeten het ermee doen. Zwembroek aan en gaan. Zo is dat. Maar dan hoeven de fans op de tribune vast geen hoogstaand voetbal te verwachten. Het is echt een hele leuke wedstrijd. Want je denkt, nou ja, het wordt moeilijk voetballen met dat weer... en met al die regen en die plassen op het veld. Maar het is gewoon hartstikke leuk. Ja, dat was het absoluut. Uh, eigenlijk uh, nauwelijks samen te vatten in een paar zinnen. FC Utrecht nam een 2-0 voorsprong. De doelpunt van Kerk en van de Streek. Maar nog voorrust kwam Willem 2 terug tot 2-2... dankzij Haaien en uh, Kas. En in de tweede helft maakte topscore de Sol ook nog de 3-2. De slotfase was rood voor Heerkens van Willem 2, maar FC Utrecht kon niet meer profiteren. We hebben nog geen interviews binnen vanuit Den Haag en vanuit Tilburg. Dus die kunnen we ook nog niet aan u laten horen. Wel van Vitesse tegen Rode C. Dat eindigde in 0-3. Eh, na 0-1 ruststand. Rode C doet eh, goede zaken onderin de eredivisie. Door de ruime zegen neemt het wat afstand van FC Twente... dat op de laatste plaats staat. De doelpunten werden gemaakt door eh, Afdi die één keer scoorde... en Shaheen, die met twee doelpunten... op een seizoenstotaal van acht treffers komt. En daar is Shaheen best trots op, want scoren is niet makkelijk... bij een club die onderin de eredivisie bungelt. Total, ja, klaar. Het is immer een beetje schwierig, Toren te schießen bij ons. Het is niet immer de einfachste job, zeg ik maar. Maar het is oké. Aktuell klapt het goed en ik hoop dat het zo. gaat. Langs de kant stond er ook nog iemand te genieten vanavond. Dat was namelijk de coach, Robert Modenaar. Ja, hier doe je het voor uiteindelijk: dit soort, uh, dit soort wedstrijden te mogen coachen. Ja. We hebben de punten.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 en, en de rest, we bleven met z'n allen bleven onder de maat. Ik denk, als je je gaat verstoppen uh, in een teamsport... ja, dan, uh, vandaag was het gewoon te veel om, om... in de rust had je denk ik uh, pff, acht, negen man kunnen wisselen. En dan hadden we ook nog Pek tegen Sparta. Eindstand 2-0, bij rust was het 1-0. Doepen werden gemaakt door Moktar en Parsicek. Eindelijk weer zijn zegen voor PEC. Dat was alweer zes wedstrijden geleden. En dus was voor de trainer John van het Schip. Uh, was dat voor hem om een, om een kratje bier de kleedkamer in te sjouwen. Nou ja, dat is traditie hier. Uh, dus het is niet iets nieuws. Um, Ik had het al een tijdje niet meer gezien, in ieder geval. Dat klopt. Het is een tijdje even weg geweest. Omdat we na de winterstop inderdaad de nodige wedstrijden niet hebben gewonnen. En dit is een welkome drie punten die we vandaag hebben behaald. En de doelpen te maken, Jonas Moktar, benadrukt het belang van die overwinning. Hij merkte dat de sfeer van voor de winterstop... langzaamaan verdween in Zwolle door die mindere reeks.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 Maar na die kansloze nederlaag tegen Pex Wolle lijkt het erop dat hij weer helemaal opnieuw kan beginnen. Nou, zoals ik sommigen vanavond zag spelen, die waren zeker terugbehaf. Ik, ik zal geen namen noemen, maar uh, ik ben toch wel weer geschrokken vanavond. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. De wedstrijden van vanavond leveren de voorlopige volgende stand op. PSV heeft 74 punten. Dat zijn 10 punten meer dan Ajax. Dat nog wel een wedstrijd te goed heeft, namelijk morgen. AZ heeft er 29 gespeeld en staat 2 punten achter Ajax met 62 punten. Dan vierde Feyenoord met 48 punten. Net zoveel als FC Utrecht op de vijfde plek. Ook 48 dus, maar Feyenoord speelt morgen nog. Dag Breda staat e met 27. Dan Rode C. met 23. Sparta heeft heeft er 21 en FC Twente heeft een wedstrijd minder gespeeld... en staat op 19 punten. Het programma van morgen. Om half 1 VVV tegen FC Twente. Om half 3 Groningen-Ajax en Heracles tegen Heerenveen. En om kwart voor 5 de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Excelsior. Dat allemaal morgen natuurlijk te volgen hier op NPO Radio 1 in NOS Langs de Lijn. En zoals we net al zeiden, morgen natuurlijk ook Vlaanders mooiste. De ronde van Vlaanderen morgen live te horen in Langs de Lijn. Vanaf 2 uur op deze zender... Tot 7 uur. Zometeen in het oog met Sjala Sital Singh. Ik wens u daar heel veel plezier bij en voor wat er nog van rest Een prettig weekend. Dag! Roelof de Vries